Uur. Straatman met het NOS-journaal. In de buurt van Valkenswaard is een man onwelgeraakt bij de vondst van een grote hoeveelheid drugsafval. Het gaat om de eigenaar van het terrein. Die wilde kijken wat er op zijn land was gedumpt. Het afval was opgeslagen in drie grote containers en een aantal jerrycans. Doordat een van de containers lek was, ademde de man een nog onbekende stof in. Hij is door hulpverleners behandeld, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Het drugsafval wordt opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. In drie Duitse deelstaten wordt vandaag gestemd voor een nieuwe deelstaatregering. De stembusgang in Baden-Württemberg, Rijland-Paltz en Sachsen-Anhalt... wordt gezien als graadmeter voor het vluchtelingenbeleid van Bondskanselier Merkel. Volgens de peilingen zal de ontevredenheid van veel Duitsers hierover... leiden tot verlies van haar partij, de CDU. De eerste exitpolls worden om zes uur vanavond verwacht... meteen na het sluiten van de stembussen. Noord-Korea is een van zijn onderzeers kwijt, dat zeggen Amerikaanse legerfunctionarissen. Het vaartuig is mogelijk gezonken. Het Pentagon wil de berichten niet bevestigen, maar ingebeide zeggen in de Amerikaanse pers... dat de duikboot vorige week is verdwenen tijdens een oefening. Sindsdien zijn er door het Amerikaanse leger Noord-Koreaanse schepen waargenomen... die op zoek zijn naar de onderzeer. De laatste tijd is de spanning op het Koreaanse schiereiland weer opgelopen... door de grote jaarlijkse oefening van Zuid-Korea met de VS... Gisteren waarschuwde Pyongyang in verband hiermee voor een preventieve aanval op Zuid-Korea. Het weer in het noordoosten en noorden kan het eerst nog een tijdje bewolkt en grijs zijn. Maar verder krijgen we een vrij zonnige dag. Door zo een graad of 9 à 10, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Morgen ook geregeld zon, maar vanuit het noorden komt bewolking opzetten. Ook de komende week blijft het droog bij maximaal 11 graden. Dit was het... Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer tussen Stroem en Knopend Hoevelaken. A4 richting Amsterdam, 3 kilometer tussen Hoogmaade en Knopend Burgerveen. Op de A15 richting Rotterdam, daar staat tussen Hardingsveld Giesendam en Sliedrecht West 4 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht, daar staat tussen Hilversum en Utrecht Noord 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Live vanuit de studio van uh, Radio Zandvoort CFM. Mijn naam is Cheryl Dijven en uh, ja, tot 12 uur vanmorgen weer uh, heerlijke jazzmuziek. We gaan meteen uh, swingend van start en dat doen we met uh, de band van Rob Mustard Als u van uh, Hammond muziek houdt, van een Hammond orgel en dan ook nog swingend. Nou, dan is dit uw plaat. Zingende bent van Rob Mostert op Hammond Orgel. Uh, met uh, Song for Julian. Ik denk dat het uh, een van zijn kinderen is. Een van zijn zonen. Waar hij dat uh, aan opdraagt. Het is een Nederlandse uh, Hammond Orgelist. Uh, u gaat er vast nog heel veel meer van horen. Want uh, ja, het zwingt allemaal. Die pan-out. Om het zo maar eens in Duits te zeggen. Hè. Nou, ik weet niet of er al veel Duitse toeristen zijn hier in Zandvoort. Uh, maar om even tot rust te komen. Voor alle toeristen. Uh, George Michael. en uh, Die zingt live. My baby just cares for me. De man uh, virtuoos in de popmuziek waagt zich ook aan het jazzy repertoire. Ja. En hij krijgt nog applaus ook, nou fantastisch. Good evening London. Happy Saturday. See you hands. My baby don't care for suit. My baby don't care. Close. My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for He don't care for heights or places Elizabeth Taylor is an artist And even Ricky Martin's smile Something he can't see My baby don't care Lekker uitgeslapen, dan nu verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Dit programma is al ruim 25 jaar een begrip bij ZFM Zandvoort. Ja, overleden uh, deze week, of was het nou weer vorige week? Nou, ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval George Martin. En die kennen hem natuurlijk als vijfde Beatle. En uh, dan zult u misschien zeggen: van ja, Beatles en jazz, dat is toch helemaal uh, dat, dat verenigt zich toch helemaal niet. Nou, dat, dat klopt ook wel inderdaad, luisteraars. Maar Herb Albert en zijn Teguanabras... die verantwoordelijk zijn voor Latin Jazz... die hebben toch een mooi Beatles-nummer opgenomen. En het gaat over Martha, my dear. Het heeft niks met een hek te maken. Ach, die arme beesten hier in de duin. Hè. Die worden straks massaal afgeschoten. Nee, Martha, my dear, is Martha mijn liefste. Herb Albert en de Teguanabras. George Martin, zou ik dan maar zeggen. De tigre van de uh, van Herb Albert met Martha. My dear, Martha. Nou, Martha, ben je ook wakker vanmorgen? <laughs> Dat is mooi, Martha. Maar dan kan je uh, uh, lekker met alle andere luisteraars... van Radio Zandvoort uh, meegenieten van ZFM Jazz tot 12 uur... Ben ik bij u? Ja, ja. En er zijn nog meer uh, muzikanten die zich gewaagd hebben aan poprepertoire in een jazzy-stijl. Onder andere uh, de Jazz Collective. En die hebben zich dan gewaagd aan werk van ABBA. ABBA, zult u zeggen? Nee, helemaal niet ABBA. Het is een uh, heerlijk uh, nummer. En het heet The Winner Takes It All. Nou, wat wil u nog meer zo op de zondag? Dat u alles mag pakken wat u hebben wilt. Thank you. Collectief, collective, the winner takes it all. Nou, collective, uh, als je iets uh, collectief inkoopt, is het meestal goedkoper. Hè? Energie kan je ook collectief inkopen, samen dus. Uh, dan, dan is het allemaal wat goedkoper, maar ik vond dit, luisteraars, echt niet goedkoop, klinken. nee. dat was echt uh, een klasse repertoire, wat mij betreft. En uh, dat heb ik u niet willen onthouden op deze mooie zonnige zondagmorgen uh, van de... Uh, 13 maart, geloof ik, hè? Ja, 13 maart. Wat gaat het allemaal snel? Gelukkig niet vrijdag de 13e. Solitude, Herbie Hancock. Ja.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 Solitude, ja, de luisteraars, de liefhebbers moet ik zeggen van uh, uh, pianomuziek, de afgelopen uh, minuten wat uh, extra in de watten gelegd, zeg ik dan maar. In de mood zijn we met de Carnegie Hall Jazz Band. Helemaal in de moed zijn ze, de mannen van de Carnegie Hall Jazz Ja, prachtig. En wat lekker lang, hè? Ja, heeft u lang van kunnen genieten. Was u lang in de moed. Nou, dat hoort ook zo. Het is uh, vier over half elf alweer, luisteraars. Uh, we steven alweer uh, naar de klok van elf uur. naar. Uh, dit duurt nog een, een half uurtje, dus we, we hebben zoveel repertoire. Ook. Wat ook in het eerste uur uh, van ZFM Jazz voorbij kan komen. Uh, als ik mijn suikerklontje in de thee gooi... Uh, dan is dat natuurlijk uh, lekker als je hem meteen met suiker houdt. Maar When I Take My Sugar to Tea... dat heeft natuurlijk weer een andere betekenis. En daar zingt, ja, u zal het niet geloven... Cliff Richard over. When I take my sugar to tea... All the guys are jealous of me... Cause I never take her where the gang goes When I take my sugar to tea I'm a rowdy dowdy, that's me She's a high hat baby, that's she So I never take her where the gang goes When I take my sugar to tea Every Sunday afternoon we forget about our cares Rubbing elbows at the rips With those millionaires When I take my sugar to tea I'm as rinsy as I can be Cause I never take a the gang goes When I take my sugar to tea When I take my sugar to tea, I'm as rich as I can be. Cause I never ever take her where the gang goes. When I take my sugar, take my, sugar, take my sweet little sugar. sugar. Cliff Richard, When I Take My Sugar To Tea. En vele popmuzikanten waren zich ook een De muziek. Uh, Cliff is daar een van. George Michael hebben we zojuist gedraaid met een live uh, nummer. En uh, ja, ook Rod Stewart waagt zich daar natuurlijk aan. Die heeft een aantal American Songbooks uh, opgenomen. Ga ik straks ook wat van draaien. Dat is altijd lekkere muziek om naar te luisteren. Weet u nog, een muziekmozaïek op, uh, op de zondagochtend met Willem Duis, luisteraars. Kent u, weet u zich toch het nog te herinneren? Nou, vast wel. En dan kwam er altijd dit soort muziek voorbij. De Rogier van Otterlo. Ja. Natuurlijk met good old Toet Stilemans. Dan zat je met je bakkie koffie met een moorkop erbij. Of een stukje appeltaart. Nou, en dan was je aan het genieten hoor. Met Willem. En duizend natuurlijk. met het orkest van Rogier van Otterlo. Uit de tijd dat Willem daar zijn mooie muziek, eh, muziek... op de zondagochtend... ten gehoor bracht. Een tijd geleden alweer. En, eh, we missen hem nog steeds hoor, Willem. We missen je, jongen. Zit je op je wolkie mee te luisteren? Nou, helemaal goed. Eh, we hebben nog zo'n eh, virtuose... als het gaat om eh, mondorgelspelen. Want nou ja, dit was natuurlijk gitaarwerk eh, van Toets. Met zijn beroemde fluitje erbij. Eh, maar hij speelt natuurlijk prachtige mondorgel. Maar dat doet eh, eh, Martijn maar ook... Uh, Martijn was al een paar keer hier te gast in de studio. heeft ook live gespeeld hier. Speelt regelmatig met mijn zoon Sven, Dat Vind ik ook heel leuk. En uh, ik ben trots op hem. Want hij, uh, ja, hij treedt in de sporen van Toets. Uh, zeg ik altijd. Dus ik, ik, ik, ik zou je willen vragen Martijn. Verlaat me niet nummer MUZIEK Van Jacques Brel. Nummer Kietepa. Verlaat mij niet. Virtuoos gebracht op zijn mondorgel. Martijn Lutner onthoudt die naam. Martijn, nou dat kunt u makkelijk spellen zelf. Lutmer, dat is met een Leo Utrecht, Theo Theo, Marinus Eduard Rudolf. Op het internet kunt u hem ongetwijfeld googlen en terugvinden. En al zijn werk. En uh, dat is heel wat. Hij heeft ook een mooie uh, cd gemaakt met allemaal nummers van Frank Sinatra. En het uh, album heet ook uh, Frankly. Nou, ik zou zeggen, google het eens. Zoek het eens op. Misschien kunt u het downloaden. Uh, en dan uh, ervan genieten. Martijn Lubner. Schoot u helemaal vol, dan zeg ik, luisteraars, uh, dat, is, uh, dat moet u helemaal niet doen. U moet gewoon niet volschieten. Dan zeg ik altijd dry your tears, ofwel droog je traantjes nou maar. En daar heb ik hulp voor ingeroepen door het Stockholm Jazz Quartet. Dry your tears. Muziek was dat weer... Uh, dry Your Tears, ofwel Droog Je Tranen. Zoveel mooie muziek. En uh, kent u uh, uh, Lee en Larry Elgert? Nee, ik, ik kende ze ook niet. Maar ik heb ze leren kennen... en ze liepen met een klein bruin rugtasje... in de duinen bij Zandvoort. Little Brown jog. kijken op mijn Little Brown uh, Watch. <laughs> nee hoor, die is, niet, die, die is niet bruin. Die is uh, wit, wit, zilverkleurig. Maar ik, ik kijk daarop en ik zie dat het tien uur uh, 56 is bijna. Nou, dat betekent dat we nog uh, tijd hebben voor een, uh, voor een kort muziekje. Voordat reclame, nieuws en reclame weer voorbij komen. Dus ik, uh, ik neem een heel even afscheid van u uh, tot het tweede uur met uh, ZFM Jazz. We, gaan, uh, we zoeken de zonnige kant van de straat maar even op met Janita Kursingers.